Yeshua in de woestijn. Je zou je afvragen waarom begin je met Yeshua in de woestijn? We waren toch net Egypte uitgetrokken? Had je niet verwacht dat we door het water heen moesten met het volk? Maar dat was natuurlijk leuk, daar hebben we natuurlijk vorige ook over gehad en het jaar daarvoor ook over gehad. Maar er is ook nog een ander die door het water moest. Dus ik denk het is beter om vandaag eens over Yeshua te spreken, hoe hij de woestijn gaat. Wat staat er in Lukas 3 vers 21? Het volgende... Het geschiedde terwijl al het volk gedoopt werd door Johannes de Doper. Dat toen ook Yeshua gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende. De heilige geest. Welke geest? De geest van de Vader. Dat is dus de heilige geest. Elke andere geest is... Niet de heilige geest. Dus dit is de heilige geest. En elke andere geest, die andere woorden spreekt dan de heilige geest... wat we kunnen vinden in Torah, is een verkeerde geest. Ik wil het maar even benadrukken. Dat gaat vanzelf begrijpen waarom. De heilige geest in lichamelijke gedaante als een duif... op een nederdaalde. En dat er een stem kwam uit de hemel... En wat zegt de stem uit de hemel door de Heilige Geest? Gij zijt mijn zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. Yeshua is onder water gegaan, hij komt op uit het watergraf. hij komt in gebed. En dan zien ze de duif, een verschijning, een beeldvorming van de Heilige Geest. En de Heilige Geest spreekt een woord tegen hem. Mijn zoon, de geliefde, in u heb ik een welbehagen. Wie van u is gedoopt op gelijke wijze als Yeshua? Wanneer bent u uit het water gekomen? Denk halleluja, opgestaan uit het watergraf. Wat zegt vader tegen u? Of je nou zijn stem gehoord hebt of niet. Je bent mijn zoon, dat zegt hij ook tegen de dochters. De geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. Vader vindt het een genoegen om u te zien. Uit het graf omhoog gekomen. Want ooit was zijn zoon de eerste die opstond uit het graf. De eerste geborene uit de doden. En wij zijn dus eigenlijk het pinksteroffer wat opgebracht wordt. Wij worden dus met hem ook uit de dood opgewekt. Dat beleiden we. Dat we getuigen we met elkaar. Tot we dadelijk nog sterven moeten. Oké. Okay. Maar we zullen uiteindelijk uit het echte graf opgewekt worden. Moet je luisteren. En hij, Yeshua, was toen hij optrad, ongeveer 30 jaar. En wat staat er dan? Een zoon, naar men meende, van Jozef. Was hij de zoon van Jozef? Nee. Maar ze meende dat hij de zoon van Jozef was. Want wat was Jozef van Yeshua? Zijn adoptievader. Want Maria, die moest zwanger worden. En Jozef heb gedacht: Maria zwanger? Hoe kan dat? Ik ben nog nooit met hem samen geweest. Maar uiteindelijk heeft de engel Jozef overtuigd... en hij heeft zijn vrouw tot vrouw genomen... en het kind aanvaard als zijn zoon. Zo is Yeshua geadopteerd door Jozef, de zoon van David. En geboren uit Maria, de dochter van David. En Jozef was de zoon van Eli. En die was een zoon van... Jan, Piet, Klaat, Kees. Een hele serie komt er te staan in Lucas. Uiteindelijk is hij de zoon van Adam en wat is Adam? Zoon van God. Is het dezelfde zoon van God als Yeshua? Nee. Hoe was Adam tot zoon van God geworden? Hij werd geformeerd uit het stof van de aarde en door de zonde gaat hij weer terug in het stof. Maar datzelfde stof kon Yeshua niet houden. Want Yeshua was een rechtvaardiger. Dus Adam is nog steeds in het stof tot op de dag van vandaag. Als Yeshua terugkomt, als koning der koningen... is Adam de eerste die opzet uit de dood. En wij zullen allemaal volgen. Het zal een fantastische schare zijn... want we zijn door de dood van Yeshua... die de dood heeft overwonnen... dan uit de dood gehaald en dan zullen we zeggen... dood, waar is je prikkel? Dood, waar is je overwinning? Nee, we zullen leven met hem tot in... eeuwigheid. Dat is de achtste dag... ...na het Lofettefeest. Vindt u het leuk om te horen? Adam is een zoon van God... ...maar geformeerd uit het stof. Koolstof. Het hele universum is van koolstof. Zelfs de maan is koolstof. Wat je uit koolstof allemaal niet kan maken. Ik moest je kijken, we een mooie mensen. Die komen allemaal uit koolstof. Maar we zijn gekocht door het bloed van Yeshua. Hij stond op uit de dood. Ook uit het watergraf. Hij was een rechtvaardig. Hij hoefde helemaal niet gedoopt te worden... Maar wat zegt de heer Johannes de doper? Al dus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Wat is gerechtigheid? Gehoorzaamheid aan de wil van Yahweh. Dus niet alleen Yeshua is de eerstgeborene uit de doden. Is ook niet alleen de eerstverwekte zoon van Yahweh, Nee, Ook niet uh, Adam is de eerste zoon. Er zijn nog meer eerste zonen. Hij keert terug naar Egypte, Mozes dat gij voor het aangezicht van Farao al de wonderen doet die in uw macht gesteld hebt, maar ik zal het hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen, zo zegt Yahweh, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Waar moet Israël uittrekken? Ze moeten dus door het... Ook die eerstgeboren zoon moet door het water, waarvan de doop. Wie van u is er nog nooit door het water van de doop gegaan? Onthoud dan dat je gerechtigheid moet volgen... zoals Yeshua doet. Al dus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Dopen zoals hij ons is voorgegaan. Zo zegt Yahweh... Israël is mijn eerstgeboren zoon. Zo haalt hij hem uit Egypte... en hij jaagt hem door de rode zee heen... uiteindelijk naar Sinei om het verbond te horen. Daarom zegt hij... laat mijn zoon gaan... ...opdat hij mij dienen. Je moet uit Egypte... ...lieve broeder en zuster... ...je moet door de doop heen... ...dan moet je de woestijn in... ...om hem te dienen. U bent allemaal midden in de woestijn... ...en we hebben gekozen om vader Yahweh te dienen. Weet u nog wat dienen is? Buigen voor je... ...meester... ...en doen wat hij zegt. Ja, een hele mooie dank... ...je zal het zien... Er komen zulke heerlijke dingen uit voort. Yeshua nu, toen hij gedoopt was en opstond, zijn handen had opgeheven om te bidden. Joden bidden altijd met opgeheven handen, wist u dat? Hebben ze een open hand naar vader? Kan vader kijken in de handen of ze niks verbergen? Zo staat een Jood te bidden. Yeshua nu, vol van de Heilige Geest. Welke Geest was hij vol van? De Heilige Geest. Want het wordt je heilige geest aan welke geest het is. En het is de geest van Vader Yahweh. Wat Vader Yahweh in zijn gedachten heeft zitten, brengt hij onder woorden. En wij krijgen kennis aan de geest van Yahweh, wat hij denkt. En wat hij kenbaar maakt, moet je dus gewoon doen. Dan kan je zeggen: Kijk, die broer die handelt naar de geest van Yahweh. En als we andere spelletjes spelen, dan zeggen we: Nou, volgens mij handelt hij naar een geest van een ander. En dan halen we het over spelletjes die we liever niet onder woorden brengen. Eén ding is duidelijk, Yeshua, hij is vol van de heilige geest, keert terug van de Jordaan en wordt door de geest geleid in de woestijn. Dat gaat u ook. Als je het moeilijk vindt, dan is het jammer, maar je gaat echt de woestijn in en je zal ervaringen maken over door God verlaten bent. En je krijgt de duivel ook nog op visite. wist u dat? Als je dus door de doop heen gegaan bent, ben je een echte vijand van de duivel. Prijs de Heer. Kun je overwinnen? Echt waar, maar niet zonder strijd. Vader geeft zelfs een zoon over aan de strijd. Hij zal u niet boven uw vermogen laten verzoeken, broeder en zuster. Hij gaat veertig dagen de woestijn in om verzocht te worden door meneer de duivel. Hij at niets in die dagen en toen zij voorbij waren, kreeg hij honger. Nou, ik ben de laatste die zegt van: het krijgt hij dan pas honger? Nee, 40 dagen vasten, niet eten en niet drinken, dan ga je echt, ga je af. Die 40 dagen is belangrijk. Noach maakte 40 dagen mee met regen. Jacob maakte 40 dagen mee van de Balsemie. Mozes 40 dagen op de Sinui, dat was vasten. Verspieders 40 dagen in Canaan. Hey. Ze hadden ook 40 jaar door de woestijn geleefd, weet je wel? Ze waren 40 dagen in Canaan en als straf moesten ze 40 jaar in de woestijn. 40 dagen is in de verlenging ook weer 40 jaar. Er zijn dus profetische symbolen om aan te duiden, als je het dadelijk in de vervulling ziet, praat je over jaren. Goliath, 40 dagen bedreiging. Nou, noem dat maar geen woestijn in de geest. Elia, 40 dagen lopen naar de Sini, ook vasten. 40 dagen door de woestijn. En God was niet in het geweld, God was niet in de storm... God was in de koelte en in de stilte met zijn aanwezigheid. Dus wij gaan ook in de storm in ons leven. We hebben ook storm, we hebben donderslagen in ons leven. En we zijn bang, maar we moeten doorgaan. Er komt dadelijk een stilte waarin de Heer zich voor je openbaart. Ezekiel, 40 dagen op zijn linkerzij liggen. Zo. Jona 40 dagen voor Nineveh en vasten. Yeshua, 40 dagen in de woestijn met Satan... Waar Israël het fout gedaan had, die 40 jaar, ging Yeshua ook weer 40 dagen vasten. Yeshua, 40 dagen onderwijs over het koninkrijk van God en de hemelvaart. Die 40 dagen is belangrijk om bij stil te staan. Hé, hey, wat zit er achter die 40? Goed om over te studeren voor uzelf. Yeshua, die komt die woestijn in, hij is uitgehongerd vanwege het vasten. Dus hij heeft strijd, en dan gaat hij meneer de duivel tegenkomen. En dan zegt de duivel tegen hem: Als jij nou Gods zoon bent, indien. Verstaat u het, indien? Ik heb er een streepje onder gezet. Als iemand tegen jou zegt: Indien jij nou een zoon van God bent. Wat zegt hij dan eigenlijk? Of het waar is? Ik wil het sterker horen. Indien jij Gods zoon bent. Hij zegt gewoon: Je bent Gods zoon niet. En wie het bewijzen? Oké, het is de truc van de duivel, hè? Hij liegt tegen je, want dit is de zoon van God. Wij zijn door het bloed van Yeshua ook zonen van God geworden. Maar je kan ze wel mensen tegenover je krijgen, waardoor de duivel spreekt. Je kan dus aan hun stem horen uit welke geest, uit welke koker die komt. Meestal spreken ze niet naar Torah. Ze mogen naar elke christelijke leer spreken, maar dat blijkt dus geen Torah te zijn. Dus je moet oren gaan krijgen, Torah gaan studeren, om te kunnen onderscheiden wie er tegen je spreekt. Maar Satan spreekt door de mond van mensen. En het kunnen hele lieve christenen ook zijn... maar het kunnen natuurlijk ook Arabieren zijn, moslims, alles kan het zijn. Maar wij kennen de Torah en we zullen daarna luisteren. De duivel zegt, indien gij Gods zoon zijt... zeg dan tot die steen dat die brood wordt. Was dat moeilijk voor Yeshua? Echt niet waar. De Torah, die zegt, ik kan uit stenen, kan ik Abraham zaad verwekken. Nou, dat is pas een kunst. Om uit stenen der kinderen te worden laten worden, hè? Maar Yeshua had een woord gesproken en dan was het geweest. Had hij dit gedaan, had hij gehoor gegeven aan Satan. Had hij onderworpen geweest aan Satan. Snap je het? Ja. Heb je zelf ook wel eens een strijd gehad in je leven? Oh, nee. Zo, jongen, jongen, toen ik Sabbat ging vieren in mijn leven... stuurde mijn vrouw al die zwarte rakkers op me af. Vergif me meer, de bonden, al die... ik heb wat demonen over de vloer gehad. En ze wilde me allemaal uit de dogma's gaan vertellen... dat ik de Sabbat helemaal niet moest vieren... Totdat eens een mannetje nog eens een keer terugkwam, die ging aan mijn vrouw vertellen: Nou, er komt nog een dag, gaat Willem schapjes kopen. Schaapjes kopen? Ja, dan zit kan die offeren. Alleen dit werd gelukkig de omwenteling van mijn vrouw. Ze dacht: Nee, dat doet mijn vent niet. En ze ging sabbat vieren. Maar ik heb echt wat van die zwarte mannen gehad met streepjesbroeken, die gingen me dingen zeggen uit hun dogmatiek. Dat is niet om ze belachelijk te maken, maar ze komen op je af, want Satan haat het als je sabbat gaat vieren, de feesttijden van Jaren. Indien gij God zo zijt, zeg dan tot die steen dat die beroot worden. En wat zegt Yeshua? Er staat geschreven. Ja, dat staat wel zo vertaald. Want het staat ook geschreven. En wie heeft het geschreven? Mozes. En van wie kreeg hij de opdracht? Dus wat zeggen we? Mozes zegt. Want wat Mozes opgeschreven heeft, dat staat geschreven. Vind je het leuk om een ander woord te gebruiken? Dat kan je in de christelijke kringen bijna niet doen. Want als je zegt, ja maar Mozes zegt, dan zegt ze, Mozes? Ja, maar die is lang weg. Heel de wet van Mozes is uh, weggedaan. Nee, u moet het prikkelen door te zeggen, ja maar Mozes zegt. Amen? Wat zegt Mozes? Niet alleen van brood zal de mens leven. Oké, okay, wat gaat Satan doen? heeft hij geen antwoord op. Of wel? Nou, Satan heb echt wel een antwoord hoor. De duivel voerde Yeshua op een hoge hoogte toonde hem al de koninkrijken der de wereld in een ogenblik tijd. En deze een visioen. Nou, als wij een visioen krijgen van vader, ja, dan zeggen we halleluja, ik heb een visioen. Maar vele mensen hebben visioenen. Maar ze zijn niet kozer. En omdat ze niet de Torah kennen... kunnen ze hun visioenen niet toetsen... of het uit de geest van Java komt... of uit een andere geest. De, de duivel die geeft hem een visioen... en die laat hem al die koninkrijken van de wereld zien... in een ogenblik. En dan zegt hij tot Yeshua... ik zal al deze macht geven... en hun heerlijkheid. Want ze is mij overgegeven... en ik geef haar aan wie ik wil. Staat hij nou te liegen... Echt niet waar, want zou die liegen, dan zou Yeshua zeggen, je staat te liegen. Nee, Satan heeft de autoriteit gekregen om over deze wereld te regeren, want dat heeft hij uit de hand van Adam gekregen. Daarom zijn wij kinderen van Adam geworden, maar we staan onder de heerschappij van Satan. En we kunnen uit die heerschappij weggaan als we gaan aanvaarden dat wat Yahweh zegt. En door het bloed van Yeshua vrijgekocht worden, kunnen we uit het koninkrijk van Satan en dat moet hij loslaten. Nou, wij zijn uitgetrokken uit het koninkrijk van Satan. Hij zegt, ik zal je macht geven en hun heerlijkheid van die landen. Ze is mij overgegeven, ik geef het aan wie ik wil. Hij heeft bijvoorbeeld wereldheerschappij gegeven aan Obama. Ja, toch? Noem dat maar geen wereldheerser. En Nimrod? Ja, het is niet zijn broer, maar het, is toch wel, het zijn toch wel wereldheersers. En over het algemeen zijn de wereldheersers schatrijke mensen. Ja, ze kunnen oorlog voeren, strijd voeren tegen iedereen. Ja. Nou komt er een belangrijk woord. Hij zegt, ze is mij overgegeven en ik geef haar wie ik wil. Aan wie wil die het geven? Indien voorwaarden, gij mij aanbidt. Satan, zal zij geheel van u zijn. Dus Yeshua die kwam uiteindelijk om de wereld te redden. En als Satan zegt: Ik kan je de hele wereld geven. Doe alleen maar dit, Yeshua zo. Maak even broodjes. Maar Yeshua doet het niet. Moet u luisteren. Dat woordje aanbidden, 43,52 uit de Strong, betekent proscuneo. Een werkwoord: Iemand de hand kussen. Iemand de hand kussen ten teken van eerbied geven. He? Op de knieën vallen en uitdrukking van eerbied aan God. Of Christus. Of hemelse wezens. Of demonen. Op je knieën vallen. Dat is aanbidden. Ja, buigen voor het woord van de paus. En zondag vieren. Dus als je zegt ik vier zondag. dan buig je voor de, voor de tegenstander van Christus. Hij zegt ik ben in de plaats gekomen van. Oh, dus Christus weg jij. Dat is een tegenstander. Het is een antichristelijke macht. En hij zegt dat hij autoriteit heeft om de Sabbat weg te schuiven en de zondag in de plaats te zetten. Hij maakt zomaar witte donderdagen als woensdagen, goede vrijdagen, stille zaterdagen, de zondag elke week. Is die tegen Torah of niet? Als je het buigt voor Rome, dan doe je dus aan bidden van... Hij laat zijn vader hoort, cel, dat je niemand vraagt. Ja, niemand vader hoe hem. Dus als je hem volgt in de aanbidding, dan ga je dus de zondag vieren. Alleen onze lieve broeders vieren, ze hebben het nog niet door, want ze kennen het Torah niet. Begrijpt u het? We hebben een boodschap aan onze broeders en zusters. Want ze zijn gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Indien gij mij aanbidt, aanbidden is dus heel wat anders. Zeg hallo u prijs de Heer, een mooi liedje zingen. Wat is dat? Dat is lofprijzen. Dat is de naam van Jaweh loven en prijzen... voor zijn aangezicht dansen. Dat is lofprijzing. Maar aanbidden, dat is buigen. Echt waar. Moet ik kijken wat hier staat. Yeshua die antwoordde... er staat geschreven... wat zeggen wij dan? Maar Mozes die zegt... je zal Jaweh je God aanbidden... en hem alleen dienen. Kijk, dat is ook weer mooi. Moet je leren lezen. Gij zult Jaweh uw God aanbidden... En hem alleen dienen. Dus bidden en dienen zijn aan elkaar gekoppeld. Wat is dan bidden? Handjes omhoog, prijs de Heer roepen. Dienen is buigen en gehoorzamen. En echt wensen, dat is moeilijk in je ziel. Onze ziel is zo opstandig, die wil dat niet. We zijn gewend om in een keurslijfje te lopen, dat is onze religie. Maar we moeten weg uit religie. We moeten naar relatie, zoals Don dat ze mooi zegt elke keer. We moeten een relatie aangaan en dan is alleen vader nog degene die het woord voert. En wat hij zegt, dat komt uit zijn geest, onder woorden gebracht in mijn geest en ik ga het doen. Dan kan je zeggen, kijk, hij loopt naar de geest van God. Vier ik zondag komt niet uit de geest van God. Dat woordje dienen, 3000 uit de uh, stroom, is dienen voor loon, is dienen van goden of mensen. Het is gewoon dienen van God of aanbidden. Zie je dat het bij elkaar hoort, die twee woorden? Dat is gewoon een, een manier van schrijven van de Bijbel. De woorden herhalen of met een ander woord hetzelfde zeggen. Wilt u het onthouden? Goed, kunnen we tenminste verder gaan. Lukas 4, vers 9. We gaan ermee verder. De duivel leidt hem naar Jeruzalem en stelt hem op de rand van het dak van de tempel en zei tot hem... ...indien jij nou God zoon bent, want je bent het natuurlijk helemaal niet... ...maar bewijs het me maar is... ...werp je dan hier van naar beneden toe. Want er staat geschreven... ...want Mozes zegt, zegt de duivel... ...er staan er genoeg op de preekstoel te zeggen wat Mozes zegt... ...alleen ze staan te liegen, want ze zeggen dingen die Mozes nog nooit gezegd heeft. Want dan zeggen ze ook nog, die Mozes is weggedaan. Mozes die zegt... Aan zijn engelen zal hij opdracht geven, Jaweh, en aangaande u om u te behoeden. Je op handen zullen ze je dragen, opdat jij je voet niet aan een steen zal stoten. Dus spring maar rustig, Yeshua. Tenminste, indien jij de zoon van God bent. Je zal het maar willen bewijzen en zo, ja, daar ga je. Ja, met een parasietje op. He? Luister goed. Wat citeert hij eigenlijk? Wat noemt hij nou? Er staat geschreven. Psalm 91, vers 9 tot 12. Want gij, o Yahweh, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste heb gij tot uw schutse gesteld. Geen onheil zal u treffen. Dat is een psalm, hè? Geen onheil zal u treffen. Geen plaag zal je tent naderen. Want hij, wie is hij? Yahweh. ...zal aangaande u zijn engelen gebieden... ...dat zij u behoeden op al uw wegen... ...op handen zullen zij u dragen... ...opdat jij uw voet niet zat, stoot aan een steen. Dus wat doet Yeshua? Hij zegt op een andere plaats... ...staat er niet in uw wet geschreven... ...alle die de woorden gods horen... ...zullen goden genaamd worden? Dan noemt hij de wet Torah. Alles wat de profeten zeggen is gewoon wet... Moeders wil is wet. Maar wat de profeten zeggen, dat is wet. En je bent wijs als je dat doet. Amen? En je moet het gewoon doen. Gewoon doen. Yeshua die antwoordt en zegt tot hem, er is gezegd. Gij zult Yahweh, uw God, niet verzoeken. Vindt het niet simpel zo'n preek eigenlijk? Ja hè? Maar je moet het lezen, je moet er weer doorheen, want er gebeurt iets met die zonen van God. Ze moeten dus uit Egypte door de woestijn heen naar het beloofde land. En dan staan ze voor het beloofde land, dan moeten er nog twaalf verspieders gestuurd worden. En dan zeggen ze maar twee, dat gaat lukken. En die andere tien zeggen: dat gaat niet lukken. Want het zijn zulke kerels. En dan zeggen ze, oh, waren we maar in de woestijn gestorven. En wat moet vader Java dan zeggen? Jammer Mozes, terug, sterf maar in de woestijn, je kinderen die komen wel. ...inclusief Joshua en Caleb. Want in hun was een... ...hadden ze ook een andere geest. Ja, ze geloofden, ja, we. Want ze hadden gezegd... ...de schaduw van die reuzen is al van hun geweken. Dat betekent, ze zijn al dood... ...en begraven voor je. Je moet er alleen nog af te lopen. Ja? Zo geldt het ook voor ons. Wij zijn bang voor mensen... ...zeker uit onze eigen oude kringen... ...die weer met al die oude dogma's komen. en denken, oh, dan gaat het weer beginnen. Nee, je moet gewoon je, je Torah lezen en je moet gewoon zeggen wat in de Torah staat. Dan zeggen ze op een gegeven moment tegen je, doe nou die Bijbel is dicht. Ze zeggen, nee, doe jij je dogma's nou eens dicht, ik doe de Bijbel open. Het moet een ja, spelletje, kan je niet noemen, maar het is belangrijk dat je het gaat zeggen. Hij zegt, gij zult ja, bij uw God niet verzoeken. Dat is niks nieuws, ik kan er zomaar een stelletje uit de Torah halen waar Mozes dat gezegd heeft. Deuteronoom 6 vers 16, gij zult ja, bij uw God niet verzoeken staat daar. Hoe? Zoals jullie bij Massa gedaan hebben. Weet u nog wat er in Massa gebeurd is? Ja. Ze hadden geen water. En ze werden boos op Mozes. Hebben jullie ons uit Egypte gehaald, zegt hij, om dood te gaan in de woestijn zonder water? Maar het wordt nog veel erger. Wat zegt dat volk? Is Java in ons midden. Dus niet in hun denken. Wie krijgt er een klap in zijn gezicht? Ja, we hebben ze eruit getrokken. Door de, door, door de Rode Zee heen gehaald. De Ophosine ingebracht. Een verbond gesloten. Heel de berg die beefde. En zij stonden met rubberen knieën. Oh, laat het alsjeblieft stoppen, we gaan dood, we gaan dood. En zelfs Mozes stond te rillen van, de, he, van, van het geweld. Ze zijn echt gehoord wat Yahweh in zijn verbond eist. Hij zegt, hier zoals bij Massa gedaan hebt. Is Yahweh in ons midden? Dat is jawe en klap in zijn gezicht geven. Hoe krijgen ze nu water? Wat zei jawe? Ik heb dat volk gehoord. Kom naar de rots toe. Neem de voorgangers van de, van de volk mee. En slaap de rots. Wie is de rots? Wie is de rots? Ja toch? Er is maar één rots. Dat is vader. Dadelijk gaat hij op de rots gaat hij zijn, uh, zijn verbond geven. De berg. Ze hebben vader ook geslagen. Door te zeggen, is ja weer in ons midden? Hij zegt, slaapt de rots. Ze hebben me geslagen, maar ik zal water geven. Dadelijk gaat het spel zich herhalen. En dan zegt vader, spreek tegen de rots. Maar dan is uh, Mozes zo boos en dan slaat hij twee keer op die rots. En dat wordt de oorzaak dat hij dus het blote land neergaat. Maakt hij een foutje. Maar we moeten vader niet slaan, we moeten met vader spreken. Wij mogen de Torah doen en zeggen: vader, ik heb in het verbond gelezen. En dan zegt vader gelijk, hé hey, Gabriel, dit is de eentje, die, die wijst me op mijn verbond. Gaat hem zegenen, hij doet wat ik zeg. Wij moeten vader niet slaan door ongehoorzaamheid om te zeggen, is Yahweh in ons midden? Dat is pas, uh, dat is pas rebels. Yahweh is in ons midden. De psalm, toen uw vader mij verzochten, mij op de proef stelde of schoon, mijn werk hadden gezien. Psalm 106, zij werden met lust bevangen in de woestijn en verzochten God in de wildernis. Ze hadden lust tot water en ze hadden geen water. En ze zeggen, ben je, ben je wel in ons midden? Er zijn een heleboel uitspraken die dit allemaal bevestigen, zowel in de Torah als in de profeten als in de psalmen. Toen de duivel alle verzoekingen ten einde had gebracht... ...week hij van hem tot een bestemde tijd. Want uiteindelijk zou hij hem aan het kruis hangen. Maar zo is het ook met uw leven, lieve mensen. Je komt in een conflict te zitten, in deze woestijn... ...want je ziel die wil nog religieus zijn zoals het vroeger was... ...maar je moet om op grond van het woord van jaren. Het is alleen het woord van jaren wat je door de woestijn haalt... ...en dan kom je dadelijk in het beloofde land... ...en dan staan de zulke kerels voor... Denk je, dat gaat niks geen probleem geven. Die schaduw is al geweken. En dan loop je op die vijand af en dan zie je hem zo de grond in zakken. En dan denk hé, hey, waar is hij nou gebleven? Ja, inderdaad. Ja, we heeft gelijk. We moeten onze vijand in de ogen kijken. Hij zal in zeven wegen voor je vluchten. Er komende momenten heb het geen zin meer voor je om door een voorganger te laten bidden. Je kan één keer bidden, je kan twee keer bidden, je kan drie keer bidden. En op een gegeven moment zeg je: ga wandelen. Anders ga je maar terug de woestijn in, en dan sterf je in de woestijn. En heb je nooit je vrijheid van je ziel gevonden? Ik zeg niet dat je niet gered bent, want Mozes ging ook niet in vanwege één fout. Maar gegarandeerd dat we Mozes zullen zien. Zo baard. We zullen met hem aan tafel zitten. Echt waar? Het wil niet zeggen dat je in de woestijn sterft. En je hebt nooit die volkomen vrijheid en de shalom bereikt. Tot je dan verloren bent. Yeshua die keerde terug in de kracht van de geest. Nou, dit vind ik ook zo mooi. Hij is in de. Hoe is hij weggegaan? In de volheid van de geest ging hij weg. Maar hij moest nog strijd leveren. Omdat hij Torah toegepast heeft, want hij zei: Mozes zegt het zo en zo is het. Uiteindelijk gaat hij uit die woestijn, staat er blijft achter en hij komt terug in de kracht. En is Zo, ik heb wat geleerd. Wie er nou nog tegen me komt te staan, die trek gelijk die Torahrol open en zeg: Kijk, zo spreekt Mozes. Ook al zeggen al die mensen: Mozes is weggedaan. Zeg, nou, dan mag jij dan geloven: Ik geloof er helemaal niks meer van. De roep over Yeshua ging uit door de hele streek mensen. Dat gaat ook met u gebeuren als u maar de Torah gaat preken. Je krijgt veel vijanden, maar er komen dadelijk ook broeders en zusters uit die met je meegaan. Hij leerde hun in hun synagoge en werd door allen geprezen. Maar dat duurt maar heel even. Hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was en hij ging naar zijn gewoonte op zondag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Dat gaat niet goed hè? Nou, het was zijn gewoonte om op sabbat naar de synagoge te gaan. Hij heeft nog nooit van zijn leven nagedacht hoe het op zondag zou moeten. Echt niet waar. Dat doet alleen de paus. En Rome. En de mensen die door hem misleid zijn. Daarom vieren we sabbat. Wij gaan naar gewoonte op de sabbat naar de synagoge. En dan gaan we opstaan om voor te lezen. Dat doet Yeshua ons voor. Hem werd het boek van de profeet Jezaja ter hand gesteld. Werd een boek geopend. had. Hij vond hij de plaats waar hij geschreven was. Mooi, hè? Hoe kwam Yeshua ook weer uit zijn doop? Hij stond op uit het water. Hij strekt zijn hand uit. Hij zegt Halleluja! Ja, de duif die komt neer. De geest van Yahweh is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hé, hey, wat is dat van woord? Wat betekent dat in Tabraëls? Hij heeft mij gemessiasd. Dat staat er. Zalven is Messiasse, is Christusse. Christus is gezalfde, maar in Tabraëls is Messias gezalfde. Er staat gewoon, hé, hey, de geest van Java is op mij, daarom heeft hij mij gemessiasd. Om aan armen het evangelie te brengen. ...heeft hij mij Yeshua gezonden. Hoeveel armen hebben wij in ons midden? Steek je hand eens op, wie is hier arm? Nog armen? Iedereen is arm. Ja, onthouden hoor. Vind je het leuk om dat te zeggen dat je arm bent? Ik zou een ander woord gebruiken hoor. Maar ja, ik heb de Bijbel niet geschreven. Ik zou teruggaan naar de Torah en kijken, wat staat er in de Torah? U ook niet? Wat staat er in de Torah over die armen? Ja, Nou, gauw kijken, hè, als je een voorzetje krijgt. We gaan het dadelijk lezen. Hij zegt, om aan gevangenen loslating te verkondigen, aan blinden het gezicht. Want ze waren het gezicht op de Torah kwijt, hoor. Israël leefde niet meer naar de Torah. Het waren echt gevangenen van hun eigen gedachten. En dat was niet de geest van Yahweh, dat was de geest van de mens die hun in allerlei afwijkingen heeft geleid. De de, de, de... Juist. Dus je moet de Torah gaan prediken waarvan Yeshua het einddoel is, de telos. Dan kun je dus mensen de ogen openen en dan kunnen ze vrijgezet gaan worden van hun dogma's. En van hun menselijke inzettingen die niet tot genezing leiden. Hij heeft blinden het gezicht gegeven, verbrokene heen te zenden in vrijheid om zo te verkondigen het aangename jaar van Yahweh. Ons aangename jaar kwam toen onze oogjes open gingen en we zagen ineens wat de Geest van God bedoelde. Voor ons kwam er ook Pinkster, of niet? En toen we het zagen, toen dus zijn we gegaan. Want zalig zijn zij die de woorden Gods horen en doen. Die worden verder gebracht. Nou, we gaan even lezen. Wat staat er bij deze geciteerde tekst in Jezaja 61? De geest van Adonai Yahweh is op mij. Mooi, hè? De geest van de Heer Yahweh is op mij. Zo staat het er letterlijk. Er staat dus niet Adonai is op mij. Dat doen de joden. Die verbarsten de naam van Yahweh in Adonai. Met alle respect, hoor. Maar dat wil hij dus eigenlijk niet. Hij zegt, ik wil dat je mijn naam bekend maakt. En er staat in de Bijbel gewoon... Adonai Yahweh. Meneer Yahweh. Letterlijk vertaald. Omdat Yahweh mij gemessias heeft, gezelf heeft... heeft hij mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan... Hé. Hey. Dat zijn die armen van het Nieuwe Testament. Ja, je mag ze armen van geest noemen. Maar dat staat er niet. Als je dat zou vertalen is het verkeerd. Wat staat er nou? Wat is een ootmoedige? Ja. Aan wie komt die verlossing brengen? En het heil. Aan degene die bereid zijn voor hem te buigen. Want dan ben je ootmoedig. Durft hij armen te zeggen? Dus dat woordje armen in onze Nieuwe Testament vertaling... kan je beter zeggen, maar zo staat het in de profeten. Hij doet het bij ootmoedige mensen... Als je nog moeite hebt om te buigen voor het woord van Yahweh... leert het alsjeblieft snel. Hoe eerder u buigt, hoe eerder alle andere kwartjes kunnen vallen. Hij komt brengen aan de ootmoedigen en om te verbinden de gebrokenen van hart... een gevangene vrijlating uit te roepen... en een gebondene opening van hun gevangenis. Lieve mensen, kom maar uit je dogma's weg. Het is een gevangenis waar je uit losgemaakt wordt. Om uit te roepen het welbehagen van Yahweh... en een dag der wraken van onze God... ...om de treurende te troosten. Wat is dat, een dag van wraken? Hoe heeft God onze zonde gevroken? Geoordeeld? Er moet uiteindelijk een wraak komen op een... Uh, ja? ...ook een boef die voor de rechter staat... ...moet er ook uiteindelijk gevraagd worden. Er moet recht gedaan worden. De dag van wraak is toch het offer van Yeshua? Daar kwam hij toch voor? Genoeg geven, mooi woord... Ja? Vind je dat niet mooi als je het leest? Het is het roepen van het jaar van het welbehagen van Yahweh. Een dag der wraken van onze God om al die treurenden te troosten. Al vanaf Adam hebben ze getreurd over hun zondige situatie. Hoe moest dat goed gemaakt worden van God? Ja, zegt hij, er komt een zaad dat zal Satans kop vermorzelen. Dat was Messias. En toen Messias kwam, kon God zijn wraak oefenen om een rechtvaardige, Zijn eigen kind, het lam van God. Snap je het? Door dat te aanvaarden zegt God: Ik verklaar jou rechtvaardig. Zo ligt het Evangelie in elkaar. Laatste stukje, lieve mensen. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug, ging zitten. Zijn ogen van allen in de synagoge waren op Yeshua gericht. Wat heeft die man gesproken, zeg hij? Hij leest Jesaja 61. En ze weten echt waar hij het over heeft, ze hebben aan zijn lippen gehangen. Echt waar. Alleen het heeft niet lang geduurd. En Yeshua begon tot hen te zeggen, vandaag is dat schriftwoord in jouw oren vervuld. Hij was dat lam wat aan het geslacht gaat worden, het aangename jaar. Alle betuigden hun instemming met hem en verwonderden zich over de woorden van genade die aan zijn lippen kwamen. En ze zeiden, hé, hey, is dat niet de zoon van Jozef? Ze waren verbaasd, want ze hoorden de woorden van vader Yahweh uit de mond van Yeshua. En ineens zeggen ze, dat is toch de zoon van Jozef? Alsof ze gestoken waren. Snap je hem? En hij zei tot hen, want hij kende hun gedachten hoor. Gij zult ongetwijfeld, deze spreuk tot mij zeggen, genees je, genees jezelf. Want wat staat hij te doen in die vergadering? Hij staat woorden uit te spreken tegen Joodse mensen in de synagoge. Eigenlijk woorden van leven om ze te genezen, hoor. Want ze kenden de Torah nauwelijks meer in de goede staat. En dan zeggen ze, jij bent toch de zoon van Jozef? Hey, genees jezelf, joh. Ze waren ineens een beetje... Ja, ik wil haast een Hollands woord gebruiken, maar dat kan ik niet doen. Maar het hebben een enge geur. Ja? En ineens wilde ze niks meer van hem horen. Ze, joh, ga jezelf genezen in plaats van ons... Doch Yeshua zei, voorwaar ik zeg je geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Dat bent u niet in de gifvermeerde kerk of in Pinksteren of in je eetskringen waar je geweest bent. Zodra je gaat verkondigen wat God vertoont in zijn Torah, word je een verschoppeling. Dat is niet omdat wij ze haten, maar ze kunnen de waarheid niet verstaan. Doch ik zeg u naar waarheid, er waren vele weduwe, want hij gaat door in die synagoge... En zij zeggen, want hij kent hun gedachten... ...joh, ga toch heen en genees jezelf. Nou zegt hij, wacht even, ik heb er nog een paar voor je. Er waren heel wat weduwe in de dagen van Elia... ...toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef... ...grote hongersnood was er in het hele land. Iedereen lag te kreperen van de honger. En wat gebeurt er? Tot geen van deze weduwe werd Elia gezonden... ...doch wel naar Sarepta bij Sidon tot een vrouw die weduwe was... Eentje uit een heidens volk. Dus in Israël geen genezing meer. Hoe komt dat als genezing uitblijft? Omdat het volk in goddeloosheid wandelt. En dan kan je preken totdat je een ons weegt... als ze zich niet bekeren... gaat er geen genezing komen. Gaat er geen herstel komen. Je moet je bekeren tot het Torah van de Heer... de genade van God aanvaarden, dat is het bloed van Yeshua... en gaan wandelen naar de regels van het Koninkrijk... ...als heb je een probleem. Dan kan je bidden tot Sint Juttimus. Nou, Sint Juttimus bestaat natuurlijk niet. Dat is te vergeefs bidden. Er waren veel Melaatsen in Israël... ...in de tijd van Elisa. En geen van deze Melaatsen werd gereinigd... ...maar wel die buitenlanden, die Syriër, naar Amon. Kunt u voelen hoe dat Joodse broeders daar in die synagoge zitten... ...en Yeshua voor de lessenaar... ...en die de Torahrol heeft geopend... ...en Jezaja heeft gelezen... ...en hij weet tot ze denken... Ah, ...je geneest toch jezelf, je woonst niet te genezen. Begrijpt u het? Nou, mensen, dezezelfde geest treffen wij aan. Allen in de synagoge werden met toren vervuld... ...toen zij dit hoorden... ...ze stonden op en wierpen Yeshua de stad uit... ...en ze voerden hem naar de rand van de berg... ...waarop de stad was gebouwd... ...om hem uiteindelijk van de steilte te gooien... Dood met hem. Maar zo gooien ze u, je oude kerkkaart... en hebben in nieuw Age gezeten. Dan willen ze in heel nieuw Age niet meer van je weten. Want daar hebben ze een andere geest. Maar ook Rome heeft een andere geest. Begrijpt u het? Daarom kon broeder Jacob Bankani zeggen... Yeshua Messiah heeft niets van doen met de church... dan hebt hij het over Rome en zijn dochters... en Christianity... De christenheid. Want dat is zo verschrikkelijk religieus. Dat is net zo religieus als een, een religieuze jood van geboorte, maar die niet doet wat Torah zegt. Maar Yeshua ging midden tussen hen door en vertrok. Zo gaat het ook met ons. Wij getuigen, ze willen ons van de balk afgooien, maar we draaien ons om en we gaan gewoon weer weg. En we zeggen de Heere zegen u. Sabbat shalom.